Michel Koenen met het NOS-journaal. Er zijn grote zorgen om de toestand van de kiepster van AZ, Femke Liefting. Ze kwam aan het begin van de wedstrijd tegen Ajax hard in botsing... met aanvalster Chesidy Grant en bleef daarna op het veld liggen. De wedstrijd werd daarna gestaakt... en na overleg met alle speelsters niet meer uitgespeeld. Hoe het nu gaat met de 19-jarige kiepster is niet bekend. Ze ligt nog in het ziekenhuis. Voor de mishandeling van een treinconducteur vorige week zaterdag... gaat de politie uit van één verdachte. Het is een jongen van 15... Er werd kort na het incident aangehouden. Heel eerder meldde de vakbond van spoorwegpersoneel nog dat de vrouw zou zijn mishandeld door een groep jongeren. De vakbond baseerde zich, na eigen zeggen, op een melding van de NS. Na het protest tegen het geweld tegen treinpersoneel worden vanavond om half elf alle treinen drie minuten stilgezet. En ook veel andere vervoerders hebben zich aangesloten bij het protest van de NS.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 Dennett ging ervan uit dat alles in de wereld wetenschappelijk kan worden verklaard en dat daarbuiten niets bestaat. Religie vond hij een illusie. De enige verklaring voor evolutie was volgens hem natuurlijke selectie. En iets anders geloven, dat is diep naïef en anti-wetenschappelijk, zei hij ooit. Dennett schreef tien boeken en werd in Nederland meerdere keren onderscheiden, onder meer met eredoctoraten. Daniel Dennett was 82 jaar. Het weer op veel plaatsen buien met kans op hagel bij een stevige noordwestenwind is de graad of 10. Vanavond minder neerslag, maar niet helemaal droog. En ook vannacht een enkele bui, mogelijk natte sneeuw, morgen meer zon en minder buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 85? Ja, maar wel in, uh, in gewicht. Uh. <laughs> Groot genoeg. Grote jongen. <laughs> Django Wagner, ja. Die had ja. Uh, mooie mooi iets uh, gemaakt. Hè? Ja, en dan onze Sandvoortse uh, artiesten: hè? Ja. Daan en. Uh, nee, Siggy en. Dins. Dins. Dins. En, en die, mogen, Dins. die mogen dan voor, ja, nee, uh, voor de kids ja, uh, mogen die op de vrijdag. Ja, voor de minus 18. Ja, leuk. Leuk. leuk. Zo is het. Nou, daarover straks ook veel meer. Oké, okay, ik ga kaarten het even opzoeken. Kaarten kan oh. kopen natuurlijk. En. Uh,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 met Michel Spraken hier in de studio aan de tolweg 10A. En wij hebben weer hele lekkere muziek voor je, de Blue Monkeys. It have to be this way. Just count the hours. Cause when your bed is made, then baby it's too late. Yeah. There's no hope for a hundred child Whose joker is wise They take all hope away By the end of the day Well I just about had enough for the sunshine Hey, what did I hear you say? You know it doesn't have to be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 Door, you wanna gonna ask for more? You ask for more. Society, I take a tip from me now.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 I'm from of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 ...van de VSV en die werd uh, onderweg door een arm van een VSV-speler geraakt. Strafschot, dus dat was eigenlijk de kans om uh, even een voorschot te pakken. Helaas uh, voor ons, uh, Fernando Lewis, die uh, zijn vizier stond niet helemaal scherp... ...en uh, de strafschot werd gesloten dus die dus het bleef 1-1. Uh, ah, zonde. Uh, even later was er weer, weer een uh, scrimmage en uh, weer een schot van Fernando Rubens ...en uh, weer de keeper die zich zeer, zeer bijzonder op de schijf gedaan. ...die een goede keeper... Een derde keer nog een voorzet van Jelle. De Haan die ook stopte, dus we kregen hem er niet in en we krijgen hem er niet in. 35e hadden we weer een, weer een kansje, weer hetzelfde keeper, corner en net voor langs. 37e punt, weer zo'n aanval. Kortom, het lukt ons niet om te scoren, met name Fernando Luis die staat niet helemaal op scherm.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 Oké, okay. okay, ja, tot, tot zometeen. Dankjewel. Ja.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 To make it jump, jump, jump Dump, dump, dump, dump up, top You know I love to make it Jump, jump, jump, jump, jump, jump You know I love to make it Jump, jump, jump Dump, dump, dump, dump Put it up, top, top You know I love to make it Only gotta make a call and I'm here Don't wanna know, know your vibe oh yeah Listen to me I put some cars in hair. Yeah, yeah. Hey, this bitch up, I wanna put it in the new ring Wanna give the ass, serve it like a dealer Keepin' up though, uh, I'm thinkin' in the middle I'm begging Joe bird, it couldn't feel no feelin' Her perfect picture, a part of the ride travel, you know what Baby's feet's like a saloon Told her show take it shit, she messed Have a play with you, be a war-war From Jersey to Ibiza They say it doesn't get sweeter Feel my body Jump chum chump dum dum chum chum bucket top top You know I love to make it jump chum, chump chump chump chump chump chump Oh you know I love to make it jump chump chump Tum chum chum chump bucket top top You know I love to make it Original girl, you wanna replica No a Smoothie no regular regular No pretty for real I'm pretty for my cellular. No you don't say a no say it No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 Ja, natuurlijk. We hebben ja, ook al eens he? uitzendingen daar gedaan. Volgens mij gedaan. ook. Radio Zand Lunch, luncht, hebben we daar wel eens gedaan. Oké, okay, en uh, ja. Ja, waren ze niet ook uh, vroeger uh, bij Camping de Branding? Uh, waren ze ook, dat he? was daarvoor, maar toen groeide het eruit. Hè? Ja. Ze konden het allemaal niet meer plaatsen. Er was zoveel animo voor op een gegeven moment... dat het de spuigaten uitliepen. Uh, dus ze moesten toen naar een groter terrein uitkijken. En dat werd uh, hey, dat is Peter Suijt. ja. ja.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 Ja. Ja, en dan, uh, ja, dan krijg je ineens dat daar uh, asbest uh, aangetroffen is. Erg, ja. En dat ze dus uh, een andere locatie uh, moeten zoeken. en die is er niet. Nou, die uh, nou, is niet gelukt. En uh, Michel was vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort en hij sprak met onze collega's. Heel liefde, oh. dat het niet doorgaat. Die hebben het negen keer georganiseerd, ja. Uh, Michel. Ja, klopt. Uh, en ik, ik, ik vond het altijd een, een, een prachtig evenementje, weet je. Is het ook? Ik bedoel,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 het ja. zijn voornamelijk busjes, hè? Volkswagen. Als het maar volkswagen is. Het maakt niet uit wat. Als het luchtgekoeld is. Maar ja, ja, ja. je moet een luchtgekoelde motor zijn. Nou, je kan niet met een nieuwe volkswagen nee. golf komen. Nee. Nee. Er zijn geen he. elektrische troepen. <laughs> <laughs> nou, dat is duidelijk.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 terecht uh, is de, de elektrische motor erin en alles heb je erop en eraan. Ja, die, heb, die motor die heb ik uh, gekopt, he? <laughs> uiteraard. Dus. Ja. Uh, elektrisch <laughs> uh, Die motor die is er een jaartje of zes geleden heb ik die helemaal gereviseerd van boven tot beneden. Ja? ja, zo knap hoor. Ja. zelf? Uh, ja. echt waar? Ja, maar dat stelt natuurlijk helemaal niks voor. Nee, nou, uh, nou, maar ik, nou, ik, ik zag uh, een motor. bij de voorbereiding heb ik gezien dat je hem uh, weer terug kreeg maar het stond hij op een trailer en toen werd hij gebracht. Of ja, niet? ja, klopt.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 70.000 euro. Dus is ja. een beetje jouw pensioen dan, uh, jouw auto. He. <laughs> Daarom heb ik hem ook. Ja. <laughs> ja, dat begrijp ik. <laughs> ja, ik heb een eigen bedrijf, dus je bouwt geen pensioen. Nee, dat is nee. waar. Ja, over je bedrijf gesproken. Jij hebt een Miracle Media. Ja. Jij doet heel veel he, met beplakken met, uh, van, ja. van auto's ja. Ja. En, ja. en banners en weet ik het allemaal. Als het maar als het, zodra het reclame is, dan doen wij het. Ja. Het, is ons, het is bij ons heel simpel.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 Niemand op. Alleen de volkswagen werden dan geparkeerd. Dan bij de, uh, Hoe heet dat? Op de rotonde zouden wat komen te staan. In de kerkstraat en in de zou zouden wat okay. komen te staan. Ja, ja geweldig. Dat geweldig. Dat was zijn. helemaal in het begin, hoor. Dat ja, begin, ja, ja, ja, de ja, ja, winkeliers daar ja, ja. hebben ja. nog niet eens mee gesproken. Ja. Dan, dat is ding hoe zij erover dachten. Ja. Maar dat was wel. Uh, ja, dat dat dat wel een idee. Wel, dat ja. zou kunnen. Ja, geweldig. Doen. Het idee komt uit Duitsland vandaan. Daar ja. Heb je Hessische Oldendorf? Dat is een weekend. Ja. Maar zeg ik een weekend? Ja, dat is een weekend.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 Winkeliers nou, die mogen lucht, mee lucht gekoeld, ja, allemaal, allemaal luchtgekoeld. <laughs> <Zo. laughs> ja, elektrisch komen er niet in. er komt komt er niet meer in. Ja, niet mee in. Nee. Ja, ja, nee. Maar nou heeft jij de laatste 10, 12 jaar natuurlijk meer tegenslagen gehad. Onder andere met, met, met uh, uh, coronaperiode. Dat dus is het ook twee keer niet doorgegaan. Dat ja, is ook twee keer niet doorgegaan. Ja, dat ja, ook dat, dat, dat te kon kunnen. wel. Ja, maar toch maar dan niet. dan moeten wij politie eentje gaan spelen. Ja, het evenement, dat heb ik altijd gezegd, 10, uh, jaar, 12 jaar geleden...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 Ja. kan ik niet in anderhalve maand een evenement inzetten. Nee, dat is ook... Je je echt en maar een daarbij komt ook nog eens een keer... dat de spullen die wij huren, zoals een aggregaat... en een wc en de douches uh -huh. en allemaal dat soort dingen...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 Je slaapt natuurlijk op het terrein. Ja. En we hebben toeristenbelastingen. Maar je, je slaapt in je bus. Ja. Neem ik ja. aan. Ja. ja. Nou, nee, maar er moet door de organisatie or natuurlijk geld betaald worden hier en daar. Dus dat moet ook. Ja, evenement kost geld. Ja, daarom. Ja. Dat, nee, dat begrijp ik. Maar, maar uh, je, bedrijf, je kan je inschrijven voor, van, van vrijdag tot en met zondag. En dan blijf je twee nachten slapen. En dan betaal je ja. even aan mijn hoofd iets voor vier tientjes of zo. Ja, En ja. ja. sta je met je dikke reet, sta je op zandvoort... Ja. Voor vier, tientjes, dus daar heb je het over. Ja, ja, ja, ja en dan hebben we het met de bakker hier zo geregeld. Met uh, Bertram was het dan. Uh, die doet het ontbijt ja, toch? Dus mensen, we ja. hebben formulieren, heb ik geregeld met hem. Uh, we krijgen formulieren, daar staat de broodjes staan erop. Mm. Uh, daar verdienen wij niks aan als stichting, mm. helemaal niks. Daar uh, geven de mensen aan wat ze willen.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 Uh, is er uh, elk jaar wel heel veel andere dingen ook te beleven hier in Stalvo? Daarover meer naar deze. It's alright. van alweer een tijdje geleden. De Nederlandse band uh, Ten Sharp hoorde je met hun uh, debuutsingle en ook een uh, hele grote monster -hit single in uh, de top 40, uh, Dolly. Ja, en jij mooi. kon lekker meezingen met jou. Oh, heerlijk. Ja, het, ook, het blijft uh, ik, een lekker nummer. Ja, maar ook zo'n nummer waar je heerlijk je uit volle borst mee kan galmen, weet je wel. Ja, echt lekker. Is ook zo. Ik denk ook dat uh, onze luisteraars lekker meegedaan hebben.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 Uitgekozen door ons collega Fred Heij. Hij is helemaal blij met deze plaats. De Tramp. Disco-klassieker van de Tramps. Hoe is het op Duimpjesveld, Piet? Nogmaals een goedemiddag trouwens. Goeiedag, ik sta hier in de en uh, We staan hier aan de zijlijn. Ik sta hier vlakbij uh, onze vriend Luc Steekers. Die gaat de bal ingooien. We zijn uh, de, na de rust goed gestart. En uh, we staan ook met 2-1 voor. Was, uh, we maakten in de 49e minuten een hele mooie aanval. Van, uh, van Raymond Lagerbrug naar Fernando Lewis.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 Nou, we zijn blij dat jij het doet, uh, Piet. Ja, en Menu Ingenburg is in de rust ingevallen voor onze vriend uh, Otten van, uh, hoe heet die, die is vertoet, die is eruit. En oeh, scrimmage, bij ons voor de bal, net weer weggewerkt. Het VSV geeft zich nog niet gewonnen, beslist niet. Daar gaan we weer. Louis is aan de bal van Zandvoort. Die is echt vreselijk goed. Oh, overtreding, vrije trap van Zandvoort op de middellijn ongeveer. Ik denk dat het een goed moment is om even terug te gaan naar de studio en dat we straks kunnen oppakken. Zeker. Wat gebeurt, als er wat moois gebeurt, bel ik en dan brengt jullie direct op de hoogte. Ja, ja heel fijn Piet. Dankjewel. He. Is het uh, goed nieuws in principe natuurlijk. Ja. 2-1 ja, op dit moment. Ja. Mooi, ga zo door. <laughs> Tot ja. zometeen. Hoi. You need a trip, cause he's now a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 En in de ether op 106,9. Straks 4 meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur.